Het weer overdag eerst grijs, middags af en toe zon... en kans op een enkele bui, het wordt een graad of 21... en de dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Summer, I remember long ago. A skylark on my shoulder told me so. This morning, we were lovers, we were happy. We were gay, but now, love, you are somewhere far away. You left me in the sunshine. Now there is rain. I tried so. Just to find you But all my searching was in vain This evening it is winter Yet my heart sounds this alarm This morning it was summer In your arms My heart sounds this alarm. This morning it was summer in your. Learn that heartache has no pride Pretending unconcern Won't stop the tears you try to hide And when you're all alone With just a memo That's when I bet you'll learn the one who's most concerned is. Even rustig, wakker worden, muziek uit 1959. Je hoorde de stem van Nat King Cole en stemmen van een koor. En een orkest erbij, het orkest en het koor onder leiding van Nelson Riddle. Die ook tekenden voor de arrangementen. En wat je uit 1959 hoorde, dat was van de LP To Whom It May Concern... Nat King Cole met het uiterst fraaie This Morning It Was Summer. Goedemorgen dus. Welkom bij De Terfaren op Radio 1. Welkom bij De Nacht klinkt anders. De nacht klinkt anders op deze 8 augustus 2013. Wat gebeurde er op 8 augustus in de geschiedenis? In 1956 brak er brand uit in de kolenmijn Le Bois du Casier bij Marcinelle ten zuiden van Charleroi. Een van de grootste mijnrampen in de Europese geschiedenis van de mijnbouw. 262 mensen kwamen erbij om het leven, waaronder 163 Italianen en 95 Belgen. En dan iets wat niet geheel aan de publiciteit voorbij gaat in deze dagen. Je hebt er misschien gisteren iets van gezien op de televisie. Misschien iets van gelezen in de krant. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de grote treinroof in Engeland plaatsvond. 2 miljoen pond werd er gestolen tijdens een treinstand transport. Daar is ook nog eens een keer een film over gemaakt over deze Great Train Robbery. Een film onder de titel Buster. Met een belangrijke rol als acteur voor Phil Collins. En omdat Phil Collins daarbij was gehaald als acteur, heeft hij ook een behoorlijke dikke vinger in de pap gehad. Daar waar het ging het maken voor de muziek. Mede verantwoordelijk voor dit noemen als componist en als slagwerker Loco in Acapulco, waar een deel van de film zich afspeelt. Any sense of number four tops. Going alone, go down in I can If you stay too long. Yes, you be going low, go down in I can The magic down there is so strong. Feel the pressure, you're back against the wall. Love is getting on you. You're just about to fall. If you're a I'm uh -huh. Dus dat um, muziekje, de muziek uit de film Buster, When de Great Train Robbery mooi werd vertolkt door onder andere Phil Collins, die hier te horen was op de drums. De 4 hoorde je met Loco in Acapulco, 8 augustus, precies 49 jaar geleden. Vond dat plaats in Scheveningen dat roemruchte optreden. Voor de eerste keer waren ze in Nederland dat roemruchte optreden van de Rolling Stones in Scheveningen. <tieden> Dat was 1974, 1974, 74, klonken. 49 jaar geleden dus. En het is ook precies 49 jaar geleden dat ze heel kortst weliswaar optraden... in uh, het Koerhaus in Scheveningen en een ravage naar lieten. De beelden zijn denk ik wel bekend. De Stones dus. Dit komt uit Argentinië. La Yegros again de the De Je kan luisteren naar een Argentijnse gezelschap, een nieuwe muziek is dat. La Yegros, de naam van het gezelschap. Pharrell Williams, dat is een zanger die um, overal aan meedoet. Onder andere is hij door op de meest recente hit van Daft Punk, Get Lucky. Maar nu is er dan ook een uh, plaat uitgekomen van de man zelf. Pharrell Williams, die nieuwe plaat heet Happy. De kan horen, het nummer heb je. En nu is hij dan uh, met een plaat op de proppen gekomen. Waarbij hij zijn eigen naam mag vermelden. Forwell Williams. Happy de titel van uh, het nieuwe nummer dat hij net zong. En die Forwell Williams heeft ook nog andere activiteiten. De man is zeer modebewust. Is daar zelfs actief in, in de mode. Heeft een eigen kledinglijn. En uh, daar uh, is hij vaak mee te zien. En hij draagt ook uh, kleding uit Japan en zo. Dus, uh, nou... Man weet wel wat hij wil: zingen en actief zijn in de mode. Verwel Williams dus. De nacht ging anders bij de varen op Radio 1. En de man die je nu gaat horen, die wordt eind november 80 jaar. En hij treedt nog steeds op. En zondag 11 augustus, dan staat hij in gebouw T-podium in Bergen op Zoom. En dan heb ik het over John Mail. ...voor deze, deze bluesgigant John Mail die je hoorde. En die had een hit in 1969, 1969 inderdaad, met Room to Move. En die gaat dus optreden, zondagavond zal er plaatsvinden in Bergen-op-Zoom... ...in gebouw T. Zal dat daar plaatsvinden, Bergen-op-Zoom. Dus het optreden van de man die eind november 80 jaar wordt, John Mail... Donderdagochtend, half zes. Dan ben je gewend rond deze tijd om uh, drie chansons op een rijtje te horen. Misschien heb je het uh, gezien. Heb je hem gezien? De film Le Parapluie de Cherbourg. Die uh, onlangs werd uitgezonden door het Franstalige televisiestation TV5. Hier, in, uh, hier op Radio 1 hoor je wel eens spots van TV5. Dat noemen ze TV5. <laughs> Dat vind ik eigenlijk niet klinken. Ik hou het op TV5. Uh, Le Parapluie de Cherbourg, voor degenen die de film uh, niet kennen of niet hebben gezien... Het ...is een uh, bijzondere film, want uh, alles wordt gezongen. Er zijn niet alleen gewoon liedjes, maar ook de dialogen die worden gezongen. En dat allemaal op uh, de muziek van uh, Michel Legrand. Grand. hoor je de stem van uh, Daniel Licari. Zij zingt de teksten die gespeeld worden door Catherine Deneuve... ...in dat Le Parapluie de Cherbourg... Je hoort dadelijk het thema van de film Mon amour ne me quitte pas". Daarna hoor je Arnaud uit België met een liedje dat bekend is geworden van Adebo En vervolgens een hele actuele Zaz, de zangeres uit Frankrijk met Giton SK escamoté. Maar eerst terug naar de film, de film uit de jaren 60, En je gaat luisteren naar die stem van Daniel Di I'm not kidding. Je me souviens du port du mer Avec ses filles autant si clair Elle avait l'âme hospitalière C'était pas fait pour me déplaire La Yves autant qu'elle était belle On pouvait lire dans leur prunelles Qu'elle voulait pratiquer le sport Vous gardez une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. c'était les les filles du bord de mer. Chouin, chouin, chouin. c'était fait pour qu'il savait y faire. chouin. Joie, joie Il y en avait une qui s'appelait C'était vraiment la fille de mes lèvres Elle n'avait qu'un seul défaut Elle se baignait plus qu'il ne faut Plutôt que d'aller chez les masseurs, elle a invité les premiers meilleurs à tâter du côté de son cœur, en douceur, en douceur, en douceur et profondeur. Dieu yeah. s'était chouette, la fille du bois de mer schoo schoo schoo zet de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 C'est épique la mer à boire, Je le reflui en gigolo. En j'ai nagé avec d'autres eaux. En oh, douceur. En oh, douceur. Want ik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 Pour qu'on intoxique mes veines nous je vous tends ma chemise verte, mon pantalon. Je suis nu comme un verre et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons. L'ange de ma liberté, de mes incontournables et de mes indomptables. Que les angles du ciel, ceux de la charité, ont lieu dans mon regard l'aurore insurmontable. De mes lambeaux de larmes, de mon cœur ébréché, du souffle et de sa mon oif, je n'en veux plus. Je dis sous mon absence, je renais en silence, je serre tout contre moi les seins du porte-clé. Et pour qu'on intoxique, mes veines assoiffées je vous tends ma chemise, berce mon pantalon. Je suis nu comme un verre et je rends. ...chansons op een rijtje hier bij de Nachtgelenk. Anders de vader op Radio 1. Ik begon met Daniel Licari, de muziek uit Le Parapluies de Cherbourg... De muziek van Michel Legrand, Daniel Licari die zong Mon Amour quitte pas. en wat ik al zei, als je de film hebt gezien, dan uh, zie je Catherine Deneuve, dat zingen maar je hoort de stem van Daniel Licari dus. Vervolgens uit België Arnaud, Fille du Mer, Arnaud Hintjes, een gevierd ster in België maar ook in Frankrijk, dat doet hij regelmatig optredens en vanavond is hij in eigen land te gast, dan doet hij een thuiswedstrijd op de Lokersche feesten. Zas hoorde je vervolgens uit ze heeft een nieuwe CD gemaakt. In het voorjaar is die uitgekomen. Recto verso, de titel van dat album. En ik liet je luisteren naar Jeton Eskamote. Dat ja, was dus. Dat waren ze weer de drie chansons op een rijtje. En nog een klein half uur, dan is het weer tijd voor de actualiteit. De waan van de dag hierbij in het Radio 1-journaal... met Lara Renze en Marcel Oosten. Hierin onder andere aandacht voor het bedreigingsniveau... met betrekking tot mogelijke aanslagen. Code oranje. Aandacht hiervoor. Eveneens aandacht voor het feit dat president Obama... van de Verenigde Staten een ontmoeting met Poetin niet laat doorgaan. En qua sport wordt er teruggekeken op de ontmoeting die PSV gisteren had. De zegen die PSV gisteren had op de Belgische club Zulte Waregem, En natuurlijk nog veel meer straks tussen zes en half tien... in het Radio 1 met uh, Are Renselus en uh, Marcel Oosten. De verjaardagen. Vandaag wordt hij 62 Louis van Gaal. En vandaag wordt hij 52... The Edge, oftewel David Howell Evans. Beter bekend als The Edge, dus The Edge. De gitarist van U2. Dit is uit 1987 van de eerste band. See the stone in your eyes. See the twist in your side. Light of hand and twist of face On a bed of nails she makes me wait And I wait without you With or without you With or without you Through the storm we reach the shore kaastel is dus van David Howell Evans, oftewel die Edge, de gitarist van U2, in een hit uit 1987, With or Without You, uit de Joshua Tree. Die Edge dus die vandaag 52 jaar wordt. Nog even een paar geboortedata van twee mensen die uh, niet meer onder ons zijn. Allebei 1937 geboren, vandaag de dag: Cornelis Vreeswijk en Louis Neefs. Cornelis Vreeswijk overleed 12 november 87 en Louis Neefs 25 december 1980. Vanavond op de televisie, de Belgische Canvas. Uitgebreid aandacht voor Neil Jan. kant op als stevige rocker is die vaak te horen. Maar af en toe laat je zich ook van een andere zijde zien. Van de country kant. dat was in dit comes time goed te horen. En dat ga je vanavond ook uh, tegenkomen. Als, als je om 11 uur kijkt naar het Belgische canvas. Want dan zie je een uh, documentaire van hem. bevattende concertopname. Die in 2005, zomer 2005, zijn gemaakt in Nashville. En dat had allemaal te maken met de promotie van zijn album Prairie Winds, Neil Young dus, 11 uur vanavond op het Belgische Canvas. En de Nederlandse televisie, dus een veruitblik naar aanstaande zaterdag. Dan kan je kijken naar Overspel. Overspel, dat is de drama-serie, de thriller, die twee jaar geleden werd uitgezonden. Per aflevering keken zo'n uh, miljoen mensen ernaar. En omdat het zo succesvol was, is er een tweede serie van gemaakt. Die tweede serie van Overspel die gaat in september uh, de buis op. En in de aanloop daarvan wordt, het, wordt de eerste serie nog eens een keer herhaald. Vanaf uh, aanstaande zaterdagavond, heel laat, rond middernacht... kan je nog eens een keer kijken naar uh, Overspel met in de hoofdrol... of in een van de hoofdrollen, uh, Kees Prins met een fantastische rol. En de film begint met deze muziek. Film, de serie, moet ik zeggen. Elke aflevering begint met deze muziek. Van Smokey Robinson and Miracles, the tracks of my tears. TV-serie overspel, dus op herhaling. In. Nou, hoe kan ik zeggen? In ieder geval als uh, voorzetje uh, van de tweede reeks, die dan in september gaat komen. De eerste aflevering is trouwens een pilot, en die duurt uh, vrij lang anderhalf uur. Vanaf middernacht, dus op de televisie zaterdagavond, in de nacht van zaterdag op zondag. Spinvis, de laatste plaats in deze nacht, ging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 Tot ziens, Justine Keller op Ronny haar. En binnenkort, als de vakantie is, gaat hij weer de theaters in, onze spinvis. Maar hier is ook nog te zien op de Great White Open op Vlieland. 8 september zal dat allemaal plaatsvinden. Dit was hem, dan de nacht ringt anders de vader op Radio 1. Ben je benieuwd naar de muziek die gedraaid is? Over ongeveer een kwartier staat de... Playlist op de site van De Nacht Vindt Anders. Na nieuwsdadelijk nieuws, dadelijk Marcel Oostendaar en ze met het Radio 1 Journaal. En ik ben de volgende week weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht Vindt Anders. Mijn naam is Groen Koenens, maak er een mooie dag van. En niet graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Bye.